China heeft Japan ingehaald op de ranglijst van grootste economieën ter wereld. Na de Verenigde Staten is China nu de tweede economie ter wereld... een positie die Japan sinds 1968 bezette. Japan had het afgelopen jaar te kampen met een sterke daling van de export... en minder vraag naar consumptiegoederen... terwijl de economie van China enorm is gegroeid. Irene Wüst is in Calgary wereldkampioen allround schaatser geworden. In een slotrit reed ze tegen de Tsjechische titelverdedigster Martina Sablikova, die in het algemeen klassement derde werd. Christine Nesbitt uit Canada werd tweede. Bij de mannen ging de wereldtitel naar de Rus Iwan Skobrev voor de Noor-Hava-Bukko. Noor het brons was voor Jan Blokhuizen. Het wier veel bewolking van het westen uit regen. Vanmiddag kan het plaatselijk flink doorregenen. Het wordt 6 graden in het noorden en een graad of 9 in het zuiden. Morgen en de dagen daarna is het grijs en wat regenachtig. De temperatuur gaat iets omlaag. Dit was het. Beachnet, het computer en internetcentrum van BeachNet in de Haltenstraat bestaat nu al meer dan vijf jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid.